Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In de Oosterschelde bij Weemeldingen is een duiker om het leven gekomen. De andere duiker raakte gewond. Tweetal kwam de onbekende oorzaak in de problemen. De gewonde duiker werd overgebracht naar het ziekenhuis in Goes. Ambulancepersoneel probeerde de andere op de kant nog te reanimeren... maar hij was al overleden. Het is niet duidelijk hoe het met de ander gaat die in Goes ligt.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 Spekman vindt dat als de WW wordt aangepakt, ook de wachtgeldregeling voor politici verder versoberd moet worden. Bij het La Scala-theater in Milaan zijn gisteren demonstranten slaags geraakt met de politie. De betogers grepen de feestelijke opening van het opera-seizoen aan om te protesteren tegen de bezuinigingen op cultuur. Zeker tien agenten en een onbekend aantal demonstranten is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De Italiaanse politie zette traangas- en rookbommen in om de ruim 100 demonstranten uiteen te drijven.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 Dan het weer. Steeds meer bewolking, maar tot aan de avond droog. De middeltemperatuur blijft in het binnenland onder het vriespunt. Aan de kust wordt het 2 of 3 graden. Vanavond en vannacht volgt een dooiaanval met kans op regen, natte sneeuw en kans op ijzel. Tot zover dit NOS-journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort staat beleusdend 2 kilometer na een ongeluk. En op de andere rijbaan staat ook kijkers ook een file van 2 kilometer.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 Wim Kan, Freek de Jonge en Joep van het Hek maakten van de Oudejaarsconferentie een instituut. Maar hoe staat het met dat instituut nu het hele jaar door cabaretiers commentaar geven op de actualiteit? Kornel Maas vraagt het Erik van Muiswinkel, Guido Weijers en de makers van Koefnoem. Opium, vanavond, kwart voor elf, Avro, Nederland 2. Tijdelijk krijgt u bij een Peugeot onderhoudsbeurt gratis de My Peugeot kaart Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, welkom terug. Opium vanuit de nok van carré de Amstelvoyer. Daar zitten wij. Twee gasten nu aan tafel. Erik van Muiswinkel, hij is begonnen met voorzichtig te proberen... de Oudiaarsconferenten in goede banen te krijgen. Is het gelukt al deze week? Die eerste voorstellingen in Leiden, heb ik gezien? Ja, het moet allemaal in korte tijd natuurlijk. Ja. En we hadden er een paar van papier, zeg maar. De echte rommelvoorstellingen. De schoolvoorstellingen. Hm. En dat waren er drie. Maar wel op gerenommeerde plekken. betty asfalt in Amsterdam, dan weet je meteen de temperatuur. Nee, we hadden veel en veel en veel te veel. En daar moet je dan vijf kwartier uiteindelijk van maken. Ja. En dat is in Leiden vonden wij voor onszelf behoorlijk goed gelukt. Maar we zijn iets over de helft. Oké, okay, er is nog een lange weg te gaan. Dus... Ja, in een ja. hele korte tijd lange weg. Ja. Ja, goed. Ook uit Alvorinske Wels. Jij gaat straks een drietal kleinkunstvoorstellingen uh, ja. bespreken. welke had je uitgekozen? Schudden, net gezien. Hmm. Uh, donderdag in première gegaan. Ik heb de oudejaars van Dolf Jansen gezien. Oh. En we praten even over de Ashton Brothers. Die uh, ja, eigenlijk bijna te goed zijn voor Nederland. Die gaan maandag in première. Oké, okay, goed. Uh, straks uh, muziek van Thijs Maas. Maar eerst uh, de Afro Theater Top 5 van de best besproken voorstellingen van de afgelopen weken. Samengesteld door Constant Meijers, hoofdredacteur van de TM, tijdschrift over theater, muziek en dans. En van de site theaterkrant.nl. De recensie top 5. Welke voorstellingen kregen de meeste sterren in de krant? Constant Meijers. Op vijf. Op vijf staat de laatste voorstelling van het onafhankelijk toneel uit Rotterdam. Het onafhankelijk toneel, daarom ook de laatste voorstelling... heeft geen subsidie meer gekregen... en moet vanaf 1 januari stoppen met de activiteiten. Nu, met Ria Eimers in de hoofdrol en Matthias Maat... is een, een voorstelling gemaakt die heet Zeezicht van Edward Elby... die we natuurlijk allemaal kennen van Who's Afraid of Virginia Woolf. Ook hier gaat het weer om een echtpaar dat met elkaar problemen krijgt. Er komen twee mensen uit zee opgedoken en die confronteren dat echtpaar met goed en kwaad. En hoe moet je leven als mens? En mag je dit doen, mag je dat doen? In de theaterkrant De Meeste, vijf sterren, Ria Eimers... fenomenaal in laatste OT-voorstelling. Op vier? Op vier, Das Rheingold van de Nederlandse opera. Dat is de klassieker, de ring des niebloemen van Pierre Audi die is teruggehaald met dezelfde dirigent als in der tijd. Hartmoed Heintjen... Het is een prachtig geanseneerde voorstelling. Het is een lust voor het oog om het decor te zien. En met de nieuwe cast is dat opnieuw een enorm succes. De NRC Handelsblad gaf vijf sterren... en schreef Wagner's opera Vierluik met al zijn goden... macht, wellust en liefde wordt sprookjesachtig, tijdloos... maar ook modern gebracht. Op drie. Een hele bijzondere voorstelling was uh, ongeveer twee weken geleden... te zien in de Schouwburg in Amsterdam. Het is een samenwerking tussen de Nederlandse choreografe Anouk van Dijk... en de Duitse theatermaker Falk Richter. Deze samenwerking heeft inmiddels drie voorstellingen opgeleverd. De laatste voorstelling heette Rausch. Er komt straks weer een vierde, vertelde de makers met een afloop. Maar die Rausch was weer een prachtig portret van het hedendaagse leven waarin jonge mensen op zoek zijn naar zingeving, naar waarom te leven en hoe dan te leven. En ook dat gaf je heel veel sterren. De volkskant gaf er vier en schreef... Het is uiterst treurig, maar dikwijls ook humoristisch en cabarettesk hoe de figuren in Rous zoeken naar zowel versmelting als vrijheid... naar het nieuwe en het vertrouwde, naar de ander en zichzelf. Op twee. Ja, er is een hele bijzondere jonge theatermaker. Hij heet Sadettin Kirmazius. Uh, hij komt uit Nederland, maar zijn ouders zijn Turks. En hij heeft op een goed moment nadat hij de toneelschool in Maastricht had doorlopen... besloten om zijn eigen familiegeschiedenis op het toneel te brengen. Dat is hij gaan doen in vier delen. Dit is deel vier. Het eerste deel ging over een reis met zijn moeder door Turkije. Het tweede met zijn vader op Hajj. De derde ging over een broer van hem die koffieshops beheert... en daar naartoe rijdt met een Mercedes. En de vierde was heel bijzonder, vertelde hij. Dat gaat over zijn zusje. En zijn zusje was eigenlijk een Nederlands meisje. Dat gaandeweg maar Verturkste, die wilde naar... Turkije toe. Die ging op een dag een hoofddoek dragen en die zocht een Turkse man om daarmee te trouwen. En vandaar de titel SomedayMyPrinceWill.com, want ze vindt die man via internet. Het is een prachtige voorstelling van Sadetting samen met de CEDIS, dat muziektheatergroepje, waarvan de uh, spelers ook heel goed kunnen toneelspelen. Hij heeft ook heel veel sterren, vier vier. Ik zie hier bijvoorbeeld hier, uh, Trouw 4, Volkskrant 5 en er zijn Handelsblad 5. Ik geef even NSW Hansblad een zin. Maar ondanks de schrijnende thematiek... is SomedayInMyPrinceville.com ook topamusement. En op één... Een... Vanaf het moment dat de musical... Hij gelooft in mij. Via de pers en, en, en de televisie en alle andere media. Het Nederlandse volk heeft bereikt is de voorstelling niet meer weg te denken. Hij staat nu al voor de derde week op de eerste plaats van de theatermaker Avro Top 5. En, en links en rechts was er enthousiast over. De Theaterkrant gaf 4 sterren, de Volkskrant 5, de Telegraaf 5... en het handelsblad 4, Trouw 4 en het Parool ook 5. Ik geef een quote uit de recensie van de Telegraaf. De musical biedt een onthutsend kijkje achter de voordeur van de familie Hazes. En daardoor verlaat je een afloop misschien niet vrolijk zingend te theater, maar ben je wel geraakt door mensen waar je zo op het eerste gezicht misschien helemaal niets mee gemeen had. Dat is de nummer 1 in Nederland, in het theater. Hij gelooft in mij. Ja, die voorstelling is nog volop te zien in uh, de Lamar in Amsterdam. Zeezicht van het onafhankelijk, uh, onafhankelijk toneel tot uh, met 22 december in Rotterdam. SomedayMyPrinceWill.com toert weer vanaf januari. Rousch van Anouk van Dijk is alleen nog twee keer in Düsseldorf te zien. Dat is jammer. En voor Rheingold moeten we wachten op de volgende herneming. Maar daar hebben ze inmiddels wel die tzauwbevleuten van Mozart in het, uh, met de opera. aan. die krijgt ook vijf sterren overal. Hij was al zeer succesvol in cabaret. Zo won hij in 2007 het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Werd in 2011 genomineerd voor Nederlands Hoop. De prijs voor de meest veelbelovende cabaretier van Nederland. Nu speelt hij luisterliedjes met een jazzy inslag. Wordt begeleid door een jazztrio. Dat komt er mooi uit. Bestaand uit Thijs Cup op de piano. Meyer op de contrabas, Klaas van Donkersgoed op de drums. We gaan luisteren naar Thijs Maas.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 Maas, met geen reden, precies drie minuten, kom je even hier naartoe... en dan kunnen we even een kort, toch uh, zakelijk gesprek uh, voeren over... Ja, ga daar maar zitten, achter die microfoon. Uh, uh, ik ga voor stijl niet voor succes, hoor ik je zingen. Is dat ook een beetje waarom je gekozen hebt nu voor het jazz-trio... in plaats voor, voor, voor een muzikaal, uh, ander nee. muzikaal programma? Uh, nou, ik, dat succes zou ik ook wel daarbij willen natuurlijk, hoor. Natuurlijk. Dat is het probleem niet. Maar ik, uh, ik wilde wel heel graag een muziekprogramma maken en ook met uh, muzikanten en, en met ook die specifieke muzikanten. Mm -hmm. Dus ik wilde graag uh, dit... Ik had het beeld van een Nederlandstalige crooner eigenlijk voor me. Dat was het. Um, dus in pakken en, <laughs> en met dit soort muziek. Ja, ja. dat wilde ik graag. Dus het uh, is meer de aankleding eigenlijk, of niet? Ja, nou, ik, ik had wel in eerste instantie het, het, eigenlijk het, het beeld. beeld ja. Ja. Ja. En daarna pas de inhoud. Uh, ja. Nou, ja. misschien zit daar wel meer inhoud in uh, dan ik dacht. Maar uh, het begon wel met een, een heel jongensachtig idee... van uh, willen zingen en met... Uh, en met goede met, met, met ja. muzikanten werken. Mooi, mooi plaatje trouwens. Jou, jouw muzikanten die staan nu op de achtergrond te kijken... Als, <lacht> alsof, alsof, alsof ze voor de fotograaf zijn neergezet. Ja, ze ja. steunen je ook echt. Hè? Ja, ja, ik, ja. Nodig. ik zag op ja. hun gezichten. Hoezo ja, ik... geen succes? En inhoud, Thijs, waar, waar, waar gaat het over? Zijn er dit soort, zoals dit, tot geen reden... Dat, uh, bij een sollicitatiegesprek voor, naar een relatie? Of... Ja, de, mijn hele uh, carrière tot nu toe is één groot sollicitatiegesprek. Uh, voor. Nou ja, um, uh, nee, het gaat eigenlijk over um, uh, iemand die, uh, zeg ik maar even, probeert um, perfect te zijn... en daarmee mensen geen reden te geven om niet van hem te houden. Mm -hmm. Dat is eigenlijk dit, dit lied. Maar uh, het komt erachter dat, dat juist de reden waarom mensen van iemand houden... dat gaat niet over perfect zijn, maar juist over... De imperfectie. Want die is interessanter dan de perfectie natuurlijk. Ja. Dat is eigenlijk het over gaat. Maar dat doe ik dan anderhalf uur over. Dat is de conclusie. Is het allemaal eigen repertoire? Of vertaal je ook naar Zuid-Buitenland bijvoorbeeld? Voornamelijk eigen nummers. Maar we hebben ook een aantal covers. En die heb ik vertaald. Zoals? Zoals, nou, nummer wat we zo meteen gaan spelen. Dat is van Paul McCartney origineel. My Valentine. Mijn harte verhaal. Mijn harte vrouw is dat geworden. En ook twee nummers van Randy Newman. Een van mijn grote helden. En zie je dat nummer van Bob Dylan ook in, uh, in deze show? Nee, dat zit er niet ah, in. Nee, dat, uh, hij heeft zo'n fantastische Dylan-bewerking gemaakt. Times ja, They Are changing. Ja, Dat gaan we dan missen. dus. Dat ga je nu vermissen. Ja. <laughs> maar, maar, je, heb je Newman vertaald? Ja. Oh, dat is te gek. Ja, ja ik heb uh, You Can Leave Your Head On vertaald. Ah, en, ah ja. uh, Naked en, Man. Uh, ja, en... Uh, ja, aardige sollicitatie. I miss you ook. Ach ja, ja nee, dat is groot. Ik had The Great Nations of Europe in mijn laatste programma zitten. Echt waar? Ook vertaald, maar dan naar Nederlandse koloniale geschiedenis toe. Maar Aha. die man moet integraal ja, dat is... zes, zes keer vertaald. Alles worden. van ja. Randy Newman. Ja, en lastig te vertalen, lijkt mij. Dat valt uiteindelijk nog wel mee. Ja? Want hij, hij biedt je een gedachte aan, al. Een hele goede gedachte. Ja, en het zijn scherpe, korte zinnetjes, dus het, is, het valt nog mee. Heel, je doet er wel lang over, mm -hmm. maar dan heb je ook wat. Ja. Nee, bij Engels ja. wel vind ik het wel lastig, maar Engels is een compacte taal. Ja. Ja. Dus dat maakt het wel moeilijk, een soort puzzel. Maar ik vind het wel heel leuk werk. Ja. Zijn ja. er ook bij die, bij die liedjes die je dan vertaald... zijn daar nummers bij, Ja, ongetwijfeld als we het over Randy Newman hebben... nummers waarvan je denkt, ah, oh, ik wou dat ik het geschreven had. Ja, dat geldt ja. eigenlijk voor al die nummers die ik uh, vertaald heb wel. Maar hm. bijvoorbeeld zeker voor een liedje uh, Josephine... Hm? een liedje van Tijd Tour. Dat is misschien wat minder bekende singer-songwriter, maar dat is een liedje waar ik echt um, uh, verliefd op werd. Ha. Ha. En um, ja, ineens uh, opende zich de deur in mijn hoofd dat er ook, uh, dat dat ook dat ik dat kan gebruiken en dus kan vertalen. Dus uh, dat ja. hebben we ook uh, in ja. het programma zitten. Dat ja. moet je natuurlijk wel even vragen, toestemming, maar dan mag het ook. Ja, dat uh, is zo, ja. ja. ja. ja. Oh, nee, bij Paul McCartney heb ik het gedaan, hè? sowieso. Ja. Dat, is, uh, dat ja. is, schijnt heel... Uh, nou, we, zijn hebben, streng in we hebben het nummer van Randy Newman wel ergens voor je. Dus dat komt ja, goed. Okay, dat goed, goed, dank je dat je hier wilde zijn. Straks nog, nog spelen uiteraard hier. En verder ook te zien in Utrecht, Naaldwijk en Den Helder deze maand. En de speellijst voor januari ziet er ook veelbelovend uit. Thijs. Kijk op de site thijsmaas.nl voor meer informatie. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, het is uh, einde van het jaar. En wat is dan het leuker dan uh, lijstjes te bekijken, terug te blikken... mij maar over waar het, uh, wat voor jaar het was. Uh, stel je voor dat we dat allemaal zelf moesten uitzoeken. Nee, gelukkig zijn er cabaretiers die zich daar heel belangeloos als vrijwilliger voor hebben aangemeld... om die schone taak te vervullen in een uh, oudjaarsconferentie. Een van hen is Erik van Muiswinkel, samen met uh, Joep van Deudekom, Sanne Wallis de Vries... en anderen staat hij tot eind december in het theater... en op oudjaarsavond ook te zien bij De Vara. Het eerlijke verhaal, heet de voorstelling. Jij ja. bent, je bent de ankerman... Enkelman, Ankerman, Betekent het ook dat jij het beginpunt van de voorstelling bent... in de zin van dat het initiatief van jou uitgaat? Of? Ja, zo is het twee jaar geleden begonnen met gedoog mm -hmm. Hoop en Liefde. En, eh, ze hebben het aan mij gevraagd. En ik heb dat aangenomen samen met Hans Riemens... Eh, van ouds, eindredacteur van alle kopspijkersperiodes periodes. Ja. En dat is een soort schrijver, mentor, eh, regisseur. En eh, samen zijn we verantwoordelijk... En dan bepaal je wie er, wie er mee gaan doen. Je vraagt wie er mee wil het doen. Je, we wisten twee jaar geleden eens of we het met z'n twintig zouden doen of met z'n vieren. En je komt op een klein groepje uit. Niet iedereen kan zomaar uh -huh. nou, twee maanden uit. En we hebben Van, Van der Laan en Woer ontdekt twee jaar geleden min of meer. En de hele vorm om dat met een ploegje te doen... Ja, dat is toch vrij nieuw. Ja. En ja, waarom niet? Ja. Zij hadden destijds die geweldige Shirtaki... Uh, ja, daar kwamen ze mee. Ja. Ja. Die, had, die kwam van de radio, van Aha. Spijkers met Koppen. Ja, ja. Die had ik gehoord. Ik dacht, dat is een voorbeeldig oudejaarsnummer. Dat moeten ze doen. En zij kunnen daar ook altijd weer... dat bewijzen ze nu ook in die quiz bepaalde Leeuw... altijd weer een, een visuele of muzikale wending aangeven. Dus zijn, heel erg snel reageren ze op alles. En dat is precies wat je in zo'n groepje nodig hebt. Want... Ja, wat jij de afgelopen week hebt gezien aan try-out, daar, daar zal denk ik ongeveer de helft zo van overblijven. En, en dat was al een. Uh, de, de, de, dat was dat nog veel meer. Was, het, was veel, het was twee keer meer dan een uur. En nu hmm. hebben we het teruggebracht naar anderhalf uur. En uiteindelijk met knippen plakken wordt het vijf kwartier. Ja. En de, we gaan er nog wat bij maken. En, en wat, is, wat is het materiaal, ja, ik noem al die lijstjes al, maar wat is het materiaal waarvan je zegt dat, is, dat leent zich nou bij uitstek voor in een oudejaarsconferentie en dat niet? Want dat valt buiten de boot. Is, is daar... Nou, in principe mag er niks buiten de boot vallen. Je, je, eigenlijk moet, moet je het gevoel hebben dat alles langskomt. En ik neem het onszelf nu kwalijk dat op de een of andere manier... terwijl we vier kantjes over hem hebben voorgekalkt... valt Bram Moskowitz eigenlijk niet. Hey. Nou, het spijt me voor hem, maar dat, dat kan dit jaar niet. Hij komt heel even langs in een, in een liedje van, van Alain en Woe. Met zijn kop alleen. Ja. Maar niet eens qua naam geloof ik. Dus de, de, je, je zit jezelf steeds te overhoren. Van citaten wel in. We hadden ons veel erg verheugd op kapitein Schettino. Van de, van de Costa Concordia. Die, ja. die zit ook met zijn hoofd even in dat liedje. Maar... Um, het leukste is eigenlijk om een iets waar, waar heel, heel Nederland over heeft gehad... van een echt net iets andere hoek mm -hmm. te benaderen. Ja, bedoel, is dat wat je bedoelt met het eerlijke verhaal? Uh, nee, dat is niet zo specifiek. Mm -hmm. Het eerlijke verhaal is, is een mooie kreet geweest van, um, van Diederik Samsom. Die schijnt daarmee begonnen te zijn. En dat is in de totale verwarring die, die er heerst... na de ontzuiling en midden in de globalisering... en het, het hele schip... Van het Westen is op en neer aan het gaan. En daarin is het eerlijke verhaal wel een, een soort wanhopige bezwering. En het is mooi dat je ieder onderwerp kan je afpellen. Je kan zeggen, nou dit is het eerlijke verhaal. Maar het zou best kunnen dat er een nog iets eerlijker verhaal is. En uiteindelijk ben ik bang dat het eerlijkste verhaal is. Dat hij gewoon in, in, in uh, Zwolle woonde, of juist niet, Maar een beetje uit, <lacht> je pelt die verhalen af. En dat is, dat is gewoon een heel dankbaar vormpje. Daar ja, moet je niet te ja. veel achter zoeken. Maar... Overigens die staatssecretaris die het ook niet, die zit er ook niet in. Uh, die zit Vandaag. er nog niet in, maar, maar die komt er zeker in. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. die zal aan je, boord van de 2. Een, een voorbeeld geven van, van iets wat dus uh, door ons collectief uh, beleefd is en wat jullie van een net andere kant bekijken? Ja, het, het meest collectief beleefd wordt traditioneel zo'n uh, uh, voetbaltoernooi. En daar gebeurden hele rare dingen. Behalve dat het lang geleden is dat Nederland zo is afgesminkt... en gewoon 0 uit 3 en naar huis. Het land kon dat niet accepteren. Nee, tot lang wordt volgehouden tot, dat we. Tot eigenlijk vijf, gewoon minuten, hadden vijf minuten voor tijd. We hadden moeten winnen. Ja. En uh, ja, dat leggen we uit, hoe, dat, hoe, hoe de Nederlandse psyche in elkaar zit. En dan daarna heb ik nog een kleine uitstap over uh, waar ze naartoe zijn geweest. Twee dagen voor die eerste wedstrijd, namelijk naar Auschwitz. Daar lees je weinig over terug, dat is natuurlijk heel delicaat. En men durft er ook geen conclusies, maar als cabaretier mag je daar best ja. conclusies uit trekken Dat dat misschien niet zo'n heel goed idee was. Want dat leidt natuurlijk tot een, tot een uh, uh, hoe noem je dat, een uh, speech van, de, van, de, van, van Marwijk in de kleedkamer waar, waar dat, de honden geen brood verlust. Althans, waar uh, dat een, niemand gemotiveerd het veld erop gaat. Dat moet een pep talk geweest zijn, <laughs> die dat tussen hele dikke aanhalingstekens. Ja. Nee, dat, dat, dat het woord selectie is natuurlijk wat dat betreft. Ja, ja, ja. Ja, het woord ja. selectie, ja, het is echt gruwelijk. Ja. Ja, ja, ja. Um, uh, de, de, de groep die in 2010 die, die uh, Geloof, Hop Liefde show maakte... die is een beetje gewijzigd, want je hebt niet ja. iedereen mee kunnen krijgen. Nee, Mark en Thomas uh, maar, van, van Luin. Uh, ja. Maar ma, Joep van Druidenkom, dat vind ik dan weer leuk. En die zit dan niet bij Neur, maar die speelt dan wel hiermee. Ja, dat is mooi. ja die, die, die vormt zo'n mooi koppel met Rob Urgert. Die hebben natuurlijk al jarenlang zijn die aan een reputatie aan het bouwen van quasi-wetenschappers... Heel slim en snel. En, ja. en die kunnen nou mooi dat, dat gat vullen van die factcheckers. Want dat was wel degelijk iets wat dit jaar opeens... Rob Wijnberg was de, de, opeens de man die het van allemaal MC van de basis Next, zag. Ja. Van N.C. Ja. Next. Ja. En dat, dat, werd, dat werd een dingetje. Mm -hmm. En dat bleek heel dankbaar te zijn voor op het toneel. En uh, ja, Roep en Joep die kunnen, die trekken een pak aan. En die zijn de factcheckers. Yeah. Dat, dat is een, een fijne toevoeging. Want we missen de, de muzikaliteit van Mike en Thomas. Ja, die die kan, kan gedeeltelijk worden opgevangen door Niels en Jeroen. Mm -hmm. Die hebben ook wel wat in hun mars. Maar, maar ik heb toch zijn zulke uh, weirde, goede theaterpersoonlijkheden. Die kan je niet echt vervangen. Dus er dus is nu weer een andere dynamiek. Maar Sanneballers Vries is er nog steeds uh, aan boord. Uh, en, en ikzelf. En dan uh, twee duo's. Dus ja. uh, met zes is het redelijk beperkt. No? Ja, een ja. Ah. mooie groep zo samen. Um... En een audiërsavond, bedoel, ik neem aan dat, die, dat het een opname is. Of ga je live op audiërsavond ook dat, dat doen? Nee, nee, dat is eigenlijk. Ik heb dat ook wel eens gecheckt, maar dat heeft nooit een cabaretier gedaan. Nee, het is, nee, nee voor, voor zover ik kon nagaan niet. Heel Wim misschien. Kan denk ik wel. Nee, nee, nee, nee, juist nog, niet. Nee, och, nee, dat, door, werd nee. Oh ja, ja, dat werd van ja. tevoren opgenomen. Dat werd enorm opgenomen. En het is ja. zelfs op een aantal jaren is, het, is er geen audiërsconferentie geweest, omdat Wim Kan de opname afkeurde. Ja. En dat ging heel ver. En hij was ook doodsbenauwd dat er van tevoren een, een grapje zou uitlekken. Ja. Dan dreigde hij met heel en verdoemenis. is. Ja, terecht, terecht, terecht mij, natuurlijk. Ja, ja. Nou, dat zou mij, je ook niet prettig vinden, deem Dat blijkt niet zo te werken. Mensen vinden het allerleukste als ze een hele goede grap hebben gehoord. En die herkennen ze dan terug op een avond. Dat is krankzinnig. maar het zou werken. Ja, Maar nu met Twitter kunnen we het bijna niet, niet meer tegenhouden op nee. Facebook. Mensen nee. zullen, zullen ja. daar toch iets over lekken. Maak je ja. daar misschien zelfs gebruik van om te uh, ja? Ja, ja, ja, nou ja, twee jaar geleden, uh, we, we komen in de door. Dat is nu ook de bedoeling uh, dat we daar maandag wat gaan vertellen. En dat is het helemaal niet erg als je wat uiterlijk. Je weet om te beginnen van bijna niks. Helemaal zeker of het erin komt uiteindelijk. En als mensen het na drie weken weer terugzien, dan vinden ze het alleen maar leuk. Dat maakt echt niet uit. Ja. Daar heb ik ook aan moeten wennen hoor. Maar ja. dat is niet zo... Nee, maar we doen het niet live. Het wordt uh, twee dagen van tevoren uh, op. Dus het, is, het zit er tegenaan. Dan heb je even de tijd. Er moet uiteindelijk precies vijf kwartier van gemaakt mm. worden. En dat kan je in het theater nooit, nooit waarmaken. Nee. Nee. Of je zou het echt live met de klok moeten doen. Ja. Uh, uh, maar dat, dat neemt weer anders soort risico's. Met maar dat zich betekent mee. dat je op ads avond gewoon naar jezelf gaat zitten kijken op televisie? Ja, ik ga uh, fietsen weer. Ik nee. ga ah, echt fietsen, kijken langs de gordijnen kijken wie er, wie er kijkt. <laughs> Serieus. Nee, ik, de, ik kan niet in gezelschap daarnaar kijken, dat, dat lukt me niet. Nee? nee? Nee, dat is dramatisch, maar dat is een te grote belasting. Ja? Ja, ja, ja, dat, dat trek ik niet. Dus op RDS-avond doe je heel andere dingen. Ja, dan ben ik even verloren. Gewoon. Maar je raadt ons wel aan te kijken. De lost moment. Ik raad je zeer aan te kijken. Ja, nou hof, ja. Goed, hoe laat wordt het uitgezonden Het is in Nederland 1 met de Vara en dat is echt een klassiek om half tien, zeg maar. Okay. En vorig jaar was het onhandig, twee jaar terug zaten we echt recht tegenover Guido Weijers. Hij nou, zit je echt. Zelfs Wim kan Freak de Jong hebben ze dat niet aangedaan om tegelijk te doen. Nee. Die gingen achter elkaar. Er zijn de coördinatoren die uh, niet helemaal in de... Nee, dat is lastig. Hebben. En nu is Guido op, uh, op 30 en wij op 31. Ja, goed, dus goed nou try outs nog. Uh, dat is in ieder geval dinsdag in Koel in Herugewaard. Leuk theater. Woensdag ja. donderdag in Haarlem. Volgende week zondag en maandag nog in het Oude Luxor. Oude Luxor te Rotterdam. In, in, uh, met mijn Rotterdam. van de mooiste zalen. Ja, ja, ja. Oké, okay, dankjewel Erik. Uh, gaan we door naar De virtuele vitrine. De virtuele vitrine kunstenaars over hun bijzondere band met dat, dat ene. Deze week... Ik ben Maria Peters en ik ben regisseur. Regisseur van klassiekers als De Tasjesdief, Kruimeltje, Pietje Bel en Afblijven. Ja, ook van Boy, maar toch voornamelijk kinderfilms. Ik heb heel veel met kinderfilms omdat uh, ik het heel leuk vind om met jonge acteurs te werken. En uh, ik altijd zo uh, verbijsterd ben over hoe makkelijk, als je de goede gevonden hebt, ze het spel doen... Ik krijg daar een hele ja, positieve energie uit als ik zie hoe dat uh, werkt. En ik, ik denk dat ik ook wel weet wat uh, het jong publiek leuk vindt om te zien. Dus dat geeft mij ook vertrouwen van... Uh, uh, nou... Daar houden ze wel van, of dat vinden ze minder leuk. Of die grap zullen ze wel waarderen. Of. Uh, ja, ik ben verder helemaal niet een uh, grote kindervriend of zo. Maar het is meer, meer zoals misschien Annie M. G. Smit. Die, die was ook niet dat. Maar die, die vond het toch. Uh, snapte ze die wereld van die kinderen goed. En. Uh, uh, vond ze het leuk om op die manier eigenlijk er ding te doen. En nu is er de groeten van Mike vanaf 12, 12, 12 in de bioscoop. Ik mag eruit! Ik mag eruit! huis! Mike gaat over een jongen van. En hij uh, is net uh, genezen van een langdurige ziekte. Daar begint de film mee. En hij mag naar huis. Nou, je kan hem niet blijer maken. Maar helaas komt zijn moeder hem niet ophalen. En ja, zo begint eigenlijk de film. Zijn moeder heeft een probleem. Uh, door zijn ziekte is ze, uh, iets te veel gaan drinken. Daar kon ze allemaal niet aan. En eigenlijk is het dan... Ja, wat gaat Mike dan doen? En wat moeten ze met Mike? Wat moet het ziekenhuis met Mike? Ze halen uh, ja, eigenlijk jeugdzorg erbij. Maar ondertussen wordt hij ook naar een andere afdeling uh, gebracht. En uh, uh, krijgt hij een nieuw vriendje. Maar dat is niet meteen een vriend. Want die jongen is een beetje stug. En, wat is er dan, uh? en hij, die jongen heet Vincent. En eigenlijk gaat het over uh, het ontstaan van die vriend. Tussen die twee jongens en allemaal vrij vrolijke, ondanks het onderwerp, avonturen in het ziekenhuis. De keuze van Maria Peters voor de virtuele vitrine heeft direct met haar succes Sunnyboy te maken. Nou, ik heb een beeld uitgekozen. Uh, het is een uh, jongetje op het beeld. Het is ongeveer 30 centimeter hoog, denk ik. Het is van brons. En het betekent heel veel voor me, want het, is een, uh, het vertegenwoordigt eigenlijk Waldi Nots. En dat is uh, een van de hoofdpersonen uit de film Sonny Boy die ik heb gemaakt uh, twee jaar geleden. En uh, nou, die, hij leeft ook nog en hij is nu natuurlijk oud... want de, de, dat speelt zich allemaal af in de oorlog. En ik heb dit gekregen van uh, zijn schoondochter Stefania Nots... en van de schrijfster van het boek Aniette van der zeil. Uh, en zij gaven mij dat om mij te bedanken voor de mooie film. En het betekent heel veel voor me. Het staat pontificaal in mijn woonkamer... Uh, want er zijn er niet veel van. En als je het beeld nou wil zien, dan kun je op de site kijken. De site is uh, opium.avro.nl Ja... Dat is de site, het is ook de bedoeling dat het filmpje daar staat... maar door wat technische problemen wordt dat begin volgende week. Dat is niet anders. De Groeten van Mike, die film van Maria Peters... die draait zoals gezegd vanaf 12, 12, 12, dus volgende week in de bioscoop. Nog aan tafel uh, Erik van Muiswinkel en uh, Rinske Wels. Rinske, straks met de recensies. Heb jij uh, toevallig ook een tip over iets anders, iets gezien gelezen gehoord... wat je de moeite waard vindt? Ik ben met mijn dochter van uh, vijf naar een opera geweest. Oh. Van Holland zo. Opera, dat oh, is ja. een gezelschap uit Amersfoort. En zij maken ook opera's echt speciaal voor kinderen... Deze heet Sneeuwwit. En uh, in Dros heeft het uh, libretto geschreven. En, en die heeft gewoon eigenlijk alle sprookjes een beetje door elkaar gemengd. Je ziet Doornroosje, je ziet Bellen en het beest, want er is een monster. Nou, en mijn dochter vond het fantastisch. En ik uh, kon er ook erg genieten. Bijvoorbeeld de twee uh, zussen van het mooie meisje, die worden dan gespeeld door mannen. Uh, waarop mijn dochter zei, oh mama, ik zie het meteen hoor, dat zijn mannen, dat zijn geen zusters. Het is echt heel mooi gedaan. Het is een echte opera met de libretto, muziek van Fons Marquise. Goeie zangers, mooi simpel decor. En ja, fantastisch. In het eigen theater, de Vieresmederij in Amersfoort? Of zijn ze op reis? Ja, daar staan ze geloof ik met, met kerst nog mm -hmm. een tijd. Uh, maar ik zag het in de toneelschuur, dus uh, in Haarlem. Ze reizen er ook mee rond. Oké, okay, Holland Opera. Uh, ja, de moeite waard. Zeker. Erik van Mijsing, wil jij een tip? Ja, ik moet mijzelf een tip geven. Die geef ik maar al weken. Bij mij om de hoek in Haarlem, in het Tijlersmuseum... een van de oudste, mooiste musea van Nederland... daar is een enorme tentoonstelling ja. van Raphaël... En die is waarschijnlijk die is altijd bezig. Ja. Die is, ik zie dat die tot, net tot in januari komt. Dus daar moet ik nog heen. Dus ik geef mijzelf deze tip. En als iemand dat nog niet is opgevallen. Dus die, dat is iets heel bijzonders. Ja, Tijdelijks museum. Het mooiste museum ook bijna van, van Nederland. Dus zeer de moeite waard. Het ja, centrum van Haarlem. Achter de eeuw, ja. Ja, ja. Goed, dankjewel. Uh, aan tafel ook inmiddels uh, Eva uh, Cossé. Uh, je, je hebt, een, uh, je hebt een, uh, We gaan straks hebben over die, de biografie van Koetzee. Uh, die die uh, door jou wordt uitgegeven. Heb, heb jij ook een, een, een tip toevallig? Iets? Gezien, gelezen, gehoord wat je de moeite waard vindt? Mag ik er twee ingooien? Je microfoon staat niet open. Ik, daar gaan we even iets aan doen. Nog eens? Ik zei, mag ik er twee ingooien? Nou, een eentje. Tip? Eentje of, graag. Ja. Jammer? Nou, dan uh, ga ik voor my The society nummer 10. Mm -hmm. Ik ben een uh, zo gezegd. Ik heb eigenlijk nooit een eerdere my The society gezien. En ik was er geweldig van onder de indruk. Het uh, toneel van Erik de Vroed. voorstellingen. Ja, ja Haaien van de Heide speelt de hoofdrol... Ik heb begrepen dat er ook een soort uh, um, samenvatting nu mm. nog reist. En ik kan me ook helemaal niet voorstellen dat Erik de Voet nu ophoudt. Maar ik, uh... Hij gaat iets heel anders doen. Hij blijft regisseren. Maar deze serie van voorstellingen die is nu voorbij. Ik vond het geweldig, maar okay. hij, hij, hij staat nog. Dus Mighty uh... Society. Hein van Heijden is het trouwens. Ja, ja? Niet Haaien. H Sorry, ja. <laughs> En dan Gerard Bakker uh, nog even kort. En jij ook aan tafel een korte tip? Amour. Film, de film omdat, je, omdat dat zo'n film is waar je naartoe gaat... en dan word je heen en weer geworpen tussen afkeer en bewondering. Ja, film van uh, Michael Haneke. Met Trintinjan, uh, onder andere. Uh, straks praat ik met jullie over... Um, wat wou je zeggen? nog iets zeggen? Nee hoor. Nee, hoor. nee ik heb even... Uh, <lacht> is dit al te gebaren? Uh... Oké, okay, nee, dat is goed. Uh, we we praten straks verder. Eerst nu het nieuws van half vier. Iets over half vier met Mark Visser. Radio 1.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 In Oosterschelde, bij Wemoldingen, is een duiker van 41 om het leven gekomen. Een andere duiker raakte gewond. Twee mannen uit België kwamen door onbekende oorzaak onder water in de problemen. Ze wisten zelf naar boven te komen, waarna andere duikers in Oosterschelde alarm sloegen. Ambulancepersoneel probeerde de 41-jarige man op de kant nog te reanimeren, maar hij was toen al overleden. En tienduizenden Palestijnen vieren in de gazastrook de 25e verjaardag van Hamas. Politiek leider Mashaal kwam aan het begin van de viering... onder luid applaus uit een raket, een modelraket. Mashaal kwam gisteren voor het eerst in zijn leven in de Gazastrook aan. Hij wordt sinds 2004 gezien als de leider van Hamas. En hij woont normaal gesproken in Damaskus. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Opium. Straks praat ik met Gerban Bakker en Eva Cossé over Koetzee. De, de schrijver, een prachtige biografie van Dik 700 pagina's. Een schrijversleven ligt hier op tafel. Eerst nu de muziek Thijs Maas met Mijn Hartevrouw. Regen en kou. Het deed ons niks. Ze zei dat zomerslang de zon weer schijnen zou. En inderdaad, de lucht werd blauw. Mijn harte vrouw. Al vloog de tijd aan mij voorbij. Ik wist dat ik een keer een teken krijgen zou. En toen kwam zij van wie ik hou. Mijn hartevrouw. vrouw. Ik zal van haar houden, voor voortaan. Waarbij ik nooit een dag voorbij laat gaan, zonder daar even bij stil te staan. En daarna vlieg ik haar achterna en word ik toe of ben ik bang? Weet ik dat zomerslang de zon weer schijnen zal, ze zei het al, mijn lief zo trouw, mijn harte vrouw. Regen en koud, het deed ons niks. Ze zei dat zomers lang de zon weer schijnen zou. En inderdaad, de lucht werd blauw, mijn harte vrouw.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 De recensie. Ik zal geen stukje voorlezen, want we lullen natuurlijk te maken. Deze week, Oké. Okay. Kleinkunst. Ja, tijd voor de recensierubriek Rinske Wels hier aan tafel. Uh, je wilde beginnen met schudden het cabaret duo waar je net naartoe bent geweest. Ja, donderdagavond gingen die in première in de oh. Givioen in Amstelveen. Het zijn uh, twee uh, mannen die uh, ook al, al lang bezig zijn. En um, ja, voorheen hadden zij een beetje fysiek cabaret. Het was een beetje fondsjes cabaret. Ze hadden altijd uh, materialen waar ze dan iets mee deden. De Fondsjes cabaret? Ja, dan hadden ze bijvoorbeeld uh, van, die, uh, pijpen, van die plastic pijpen. En deden ze dan om hun arm. Dan waren ze Playmobil poppetjes. Oh, zo. zo gebruik je dat materiaal. Mm -hmm om grappen te maken. Fonds. Oh, zo. Vondst, vondst, ik zeg zo. fondsachtige, Ja, ja nee, nu snap ik het. <laughs> ja. Ga door. De, de laatste jaren hebben ze eigenlijk ook onder de bezielende leiding... van regisseur Titus Thiel Groenestegen uh, gewerkt aan uh, ja, meer tekst in hun uh, scènes. Het, uh, de eenheid van, van plaats is er ook meer gekomen. De vorige voorstelling was uh, gesitueerd rondom een heel groot aantal koffers. Dit keer speelt het zich af, uh, de voorstelling heet overigens. We vieren het maar in een café, een bruine kroeg... en daar zitten allerlei wonderlijke personages. Maar hoe zij van, dat, van het ene personage in het andere kunnen schieten... na die overgangen, zijn zo mooi om ja. te zoenen. Echt en, wat, waar. en wat vieren ze? Ze vieren de onvolkomenheid van de mens, eigenlijk. <laughs> Want daar zit de, de, de, de, de, de tragiek en ja. dus ook de grap. De imperfectie. De imperfectie, ja. Weer, gaat het ja, weer gaat over de imperfectie? Ja. Een dus daar dankbaar het, onderwerp. Het uh, woord van de dag, dames en heren. Ja, ja. ja. ja. <laughs> en ze doen het prachtig. Mijn favoriete scène was die van twee oude mannetjes die eigenlijk elke dag, dat zo stel ik me dat voor, daar hun, oude, hun jonge klaren komen drinken. Die stiefelen daardoor dat kroegje, en, en die een heeft kleptomane neigingen, die steekt alles wat hij tegenkomt in zijn, in zijn zak, die ander trekt dat dan weer uit zijn handen, mm -hmm. en maant hem uh, naar uh, de stoel, en ze drinken die borrel en ze krijgen daar een enorme opkikker van. Ja, een scène zonder woorden, prachtig. Geef je het een aantal sterren? Is dat hier ook al? Maar wil je dat? Zullen we dat niet doen? Doe maar niet. Ja, doe, nee. maar doe maar vier. vier. <laughs> klinkt als vier. Zeker. Nou, dat heb je helemaal goed geraden. Maandag okay. staat het in de krant. Ja, we vieren het maar vanavond in Warmond, Dinsdag IJsselstein... Donderdag in Lochem. Meer informatie op schudden.nu dan de Oudejaarsconferentie van Dolf Jans. Ja, ah, je ontkomt dan gaat er. Erik van mij zo wil extra luisteren. <laughs> je ontkomt er bijna niet aan. Ja, Dolf is een, Dolf veteraan, is een soort. He? Ik wou net zeggen, die is zo ongeveer de kampioen Oudejaarsconferentie. Die zegt al vanaf 1988 doet hij daar echt. Elk jaar één. Wat hij als geen ander kan, vind ik... Is, is natuurlijk hele snelle, goede grappen maken. Maar hij heeft altijd ook een, een grondgedachte eronder liggen. Deze keer is dat volgens mij, u bevindt zich hier. En dat is natuurlijk een mooie metafoor. Hij, hij heeft eigenlijk aan het eind een soort oproep om meer in het nu te leven... en uh, een beetje weg te gaan van, uh, van de snelle media met de meningen. En hij is ook tegen kortzichtigheid. We moeten eigenlijk meer open-minded worden, want dan worden we flexibeler. Hmm. En dan kunnen we meer... Aan. Uh, Bram Moskowits overigens, uh, Erik, die komt bij hem uh, wel uh, aan okay, bod. Oké kan je de te Bram. Ja, precies. Dat, dus dat is gecufferd. Een door onderwerpen op deze manier. Nou, het grappige was, toen ik die voorstelling uitkwam, dacht ik... oh, ik heb helemaal niet het gevoel dat hij het echt het hele jaar heeft bestreken. Het voelde voor mij heel recent, alsof er uh, eigenlijk veel recente grappen in zaten. En toen ik mijn aantekeningen terugkeek, dacht ik... oh nee, hij doet het toch eigenlijk wel heel goed. Ja, en ja. er zitten goede grappen in. Ja, het is, het is een, een, een, een echte Dolph Jansen. Ja, ik vraag even aan de andere kant van de tafel. even Corsé, ben je voor het fenomeen uh, uh, oudejaarsconferenten te porren? Vind je dat een... Uh... Fijn om even terug uh, te kijken met, met een uh, professioneel cabaretier. Heel goed idee. Ja. ja. ja. dolfian zou ik al lief hebben ja, van? Ja, ik, ik blader ook altijd die kranten door. als ik ja, zie. Ja. Ja, ja, ja. Ja, en ge ellendig om te zeggen. Bon ja, is gebeurd? Nee, ik ben er niet voor. Nee, nee. ik kijk, kijk liever vooruit. Uh, ja, of ik kijk naar iets, uh, liever naar iets leukers. Iets moois in de natuur? Of zo. Ik vind eigenlijk over het algemeen, de, weet je, de, de, de, heb je weer die meningen. Hè? Maar van die meningen, mm. weet je, denk ik, joh, hij gaat toch eens weg met je mening. ja, ja dat vind het. ik... Ja? Nou, ik vind eigenlijk dat Dolf Jansen nooit echt zo'n mening heeft. Hij nou, dan heeft meer... moet ik toch eens naar Dolf Jansen. Ja, nou, ja. nou, dat kan vanavond in Spant in Bussen, Dinsdag in Amstelveen, donderdag in Alkmaar. En vrijdag in Haarlem. In de buurt, Erik. Uh, Dolf ook. Ja. Ja, ja, ja, ja. Haan, ja. Ja. Twee jaar geleden heb ik hem ook gezien, voor we ja. zelf aan de slag gingen. De ja, ja, ja. ja. uh, laatste is nog even ja. een soort van uh, tip eigenlijk. Want dat gaat pas maandag in première. De Ashton Brothers. Uh, vier jongens die uh, hun vierde voorstelling hebben gemaakt. Treasures. En ja, wat zij doen is een mengeling van slapstick, variété, uh, muziek... Uh, en ongelooflijke halsbrekende acts. Eigenlijk heel internationaal voor Nederlands begrippen... Ja. Ja, dat is, zijn zij de, eigenlijk de enigen die dat doen. Zij spelen ook veel in het buitenland. Mm -hmm. Ze doen ook lang met voorstellingen, want ze zijn echt altijd bezig. En nu, uh, ja, ik, ik ben heel erg benieuwd uh, wat dat gaat bieden, die uh, vier weer op het toneel. Ja, yeah. Treasures heet het, hè? Ja. Ja, ja Overigens nog even terug op de Oudejaarsconferentie. Want dit jaar hebben we ook nog Guido Weijers en ook Laura van Dolron. Is ja, het geweldig. Een... Ja, viel het, Nou, ja, wel. Want die stand -up neemt namelijk... stand-up filosofie. Ja, maar... maar die neemt uh, Wim Kan. De, de voorstelling van Wim Kan uit haar geboortejaar. Ja. 1976. Ja, goed ja. en, en daar gaat zij mee aan de slag. Nou, dat, ik vind dat een spannend experiment. Ik ben heel benieuwd hoe Jij dat... Jij denkt echt, waarom moet het, uh, Nee, maar ik hoor er nu vier... Ja, ja waarom moet je dan allemaal kijken? Het topje is een van van de jaartje ijs... nog maar hoor. Nee, dit is het topje van de ijsberg. Er zijn er nog veel meer dingen. Er zijn er veel meer. Het is geëxplodeerd. Ge ja. Je kan ja. ook gewoon alles in de krant lezen. Ja, Maarten van ja. Ossem doet het. Vooral. Uh, ja, uh... Ik stel voor iedereen volgend jaar zijn eigen oudjaarsgroep Dankjewel, Dank je wel, Rinske, voor, de, voor de, deze recensie. Volgende keer meer. Dit is Radio 1 Opium. En mijn volgende gast is Eva Cossé, de Nederlandse uitgever van J.M. Coetzee... Zuid-Afrikaans schrijver, waarover een lijvige biografie is geschreven... door um, J.C. Kannemeijer, die helaas uh, niet meer zelf in leven is. Hij is overleden eind 2011. Uh, daarover zo meer. Um, eerst even naar... Uh... Want, want jij was, was ook in de duiven, net. je was ook bij ja. de herdenking voor, van uh, Jeroen Willems. Um, wa, wa, waarom was jij daar? Want je, je hebt met hem te maken gehad, hè? Nou, Jeroen Willems heeft uh, de hoofdrol gespeeld in de verfilming van Bakker. Gerbrand Bakkers roman Boven zit stil. Yeah. En dat uh, is, dat wist ik niet, maar zijn eerste en nu dus enige grote hoofdrol op het witte doek. That? Ik heb het doorlop van die film gezien. Dat is een ongelooflijk indrukwekkende film die hij ook helemaal draagt. Uh -huh. Het is niet zo dat hij ambigu acteert hij, acteert totaal polyinterpretabel. Je moet mm -hmm. echt heel erg met hem meegaan. Ja, we hadden het al eerder met Annette Emrechts erover. Ja. Hij heeft een geheim. Hè? Als hij acteerde, ja. dan, dan, dan bleef er... Ja, er zaten altijd meerdere kanten aan een personage... wat hij vertolkte, toch? Ja, ja, ja. en ik, uh, ja, ik, ik, ik, ik wou mijn hoed voor hem afnemen vanmiddag. Hmm. En dat wou een heleboel mensen. Dat was een nemen. mooie bijeenkomst. Ja, dat was in duif. de Duif, een grote kerk. En uh, daar stond zijn kist. Of ja. staat zijn kist misschien nog. Ja. Ja. Ja. En daar waren beelden te zien. En ja, heel veel mensen... die. Met elkaar praten, bloemen neerleggen. leggen, ja. kon het tekenen. Ook, uh, ja. ook Nanoek Leopold, de uh -huh. filmmaakster. Ja. Die zei: Ik had nog wel tien films met hem willen maken. En de producent, Els van der Vorst, die net met hem het uh, weekend voor afgelopen maandag in Malta was. Ook onder voor de promotie van Boven is Stil. Ja. Dus uh, ja, iedereen is natuurlijk. Totaal Bizar. sprakeloos ja. eigenlijk. Dus wat jaar. zit ik hier eigenlijk te zeggen? Veel, ja. veel te vroeg. Ja. Gerbrand, het moet voor jou ook heel raar zijn. Dat je eerste verfilming. Uh, uh, en hij gaat straks draaien in de bioscoop. En de, de, een van de belangrijkste spelers is er al niet meer. Uh, ja, dat is uh, raar. Ja. Ja. ja. Je was, je was ook uh, met Eva ik, mee vanmiddag. Nee, nee, ik was niet met Eva mee. Ik was onafhankelijk van Eva. Ik was eerder, Eva was later. Uh, maar... Uh, ja, nee, het is, het is vreselijk. Maar ook dat je dan denkt, van hoe, hoe moet dan zo'n première gaan van zo'n mm -hmm. film? Uh, of doen ze dat dan niet? Of, uh, maar dat, dat, is allemaal, dat weet ik ook allemaal niet. Nee, dat moeten we er ook nog, nog maar niet over hebben, denk maar ik. Het is, uh, maar het, het, het is altijd uh, wat, wat, wat, wat mij altijd bij mensen die doodgaan. Als het je jaar is, hè? Dat is, uh, het is, het is ja, jouw jaar ook, toch? 1962. Ja, ja. Ik zag het uh, over lijnsadvertenties, dacht ik ja. ook van, ah ja. En dan denk je, nog meer dan anders. Goddomme. Ja. Ja. ja. Goed, wanneer gaat die film uh, over zich informeren? Ja, voor zover ik weet nog steeds, het is een beetje je? onduidelijk, waarschijnlijk eind februari, begin maart, maar dat hangt een beetje ervan af of ze die film op het festival in Berlijn krijgen. Ja. Oké. Okay. En maar, dat hangt nog, begrijp ik? Dat hangt nog, ja, goed. Ja. Boven is het stil, de verfilming van het boek van Gerbrand Bakker. Laten we doorgaan naar Koetzee. Uh, een van de grootste schrijvers van onze tijd. Winnaar van talloze prijzen. Waaronder de Nobelprijs voor de literatuur in 2003. Twee keer de prestigieuze Man Booker Prize. Hij staat bekend om zijn, uh, ja, om zijn hekel aan interviews. En uh, heel veel is er ook niet over hem bekend. En toch is die biograaf Kanna erin geslaagd. Op dik 700 pagina's. Ik, vond, ik vind het een prestatie. Dat vind jij ook, neem ik aan, want je bent zijn uitgever. Ja, ja ik, uh, ik kan er iets over vertellen hoe, hoe dat eigenlijk uh, zo tot stand is gekomen. Ik heb op een gegeven moment uh, John Coetzee gemaild. Ik, uh, ik mail hem bijna, ja, we hebben wel iedere week ongeveer contact. Mm -hmm. dus en nou vind ik dat het publiek rijp is voor dat boek... waarom jij in godsnaam bent gedebuteerd met een boek als Schemerlanden... waarin je twee hele onaangename personages opvoert die Coetzee heten. En... en het is nu gewoon tijd dat we eens wat meer gaan weten van de achtergronden van jouw werk. En vooral natuurlijk van het land waar je vandaan komt. Ja. En ik denk dat ik weet wie dat boek moet schrijven. Dat is David Atwell. Dat is iemand die samen met hem twintig jaar geleden een boek gemaakt heeft. Doubling the Point. Dat zijn interviews. En toen, zei, toen mailde ik hem van... Uh, nou, stuur je mij dat e-mailadres even van mm. hem? Want ik mm. wil dit gaan vragen. Yeah. Nou, Toen hoorde ik als het ware de schrik uh, door, door de digitale uh, lijn. <laughs> Snelweg, ja. Uh, van, Wat is dit nu? Het is a very humbling experience dat je dit nu wilt, Eva. En, uh, maar goed, hij gaf mij dat uh, e-mailadres. En deze David Etto is ook aan het werk. En eigenlijk uh, toen is bij hem blijkbaar iets losgevoeld. Want uh, toen is er via weer een ander contact gelegd uh, met John Kutzee. Uh, over John Kannemeyer. John Kannemeyer is een hele bekende biograaf in Zuid-Afrika. Hij heeft alle grote Zuid-Afrikaanse schrijvers gebiografeerd, als dat mm -hmm. een werkwoord is. Met deze, in... ja. En inderdaad ook allemaal in vijf, zes, 700 bladzijden. Ja. En uh, voor John Koetsé was, denk ik, John Kannemeyer een veilig gevoel, een veilige keuze. Waarom? Ze zijn allebei even oud. Ze, komen... ze zijn witte Afrikaners, ze komen allebei uit een dorpje vlak bij elkaar. Hij, John Kahnemeijer, snapt de achtergrond van John Kutzee. Mm Hij -hmm. is een zeer zorgvuldige wetenschapper. En John Kutzee is eigenlijk behoorlijk open geweest yeah. tegenover hem. heeft yeah. hem toegang gegeven tot heel veel correspondentie. Natuurlijk niet alle privé-correspondentie, maar wel veel correspondentie. Hij heeft hem thuis ontvangen. Ja, in, in, in Adelaide, in Australië. Ja. Maar ja. het feit dat hij, dat je zegt, een veilige uh, keuze... is dat ook de manier waarop je Koetzee moet benaderen? Dat nou, je vooral ik, niet ik, moet uh, aankomen nou, ik, met een biograaf die misschien onveilig is? Nou, of? ik denk, uh, ik, ik, ik, uh, ik mailde hem, ja, het gaat natuurlijk toch gebeuren. En dan kan je maar beter nu erbij zijn. <laughs> He, want, uh, het gaat gebeuren dat mensen in dat leven van jou gaan spitten. Hmm. En dat boek wat, wat David Apple gaat maken, dat, yeah. dat gaat eigenlijk vooral over born to be political. Als je in dat land geboren wordt, dan moet je het je daartoe verhouden, yeah. hoe dan ook. En dat zie je ook heel erg duidelijk in Coetzee's werk. Dus dat wordt een boek wat vooral uit het, vanuit het werk argumenteert. En John Canemaker laat jou dat leven zien en laat jou de worsteling zien van John Coetzee met zijn land en ja. hoe met, hij uh, ja met de apartheid met de apartheid ja. en hoe hij ja, in het begin jaren 70 weer terug gaat naar Zuid-Afrika... want hij vertrekt uit Zuid-Afrika eerst uh, om in Londen te studeren... Mm -hmm. en dan om in Amerika te yeah. doceren. Yeah. Maar omdat hij deelneemt aan een anti-Vietnam-protest op de campus... wordt hij uh, opgepakt uitgezet. en uh, raakt hij zijn verblijfsvergunning ja. kwijt. Ja. En zijn fascinerende passages in, in de biografie... waarin hij probeert overal een benoeming te krijgen... om maar niet met zijn twee kleine kinderen terug te moeten naar Zuid-Afrika... Mm -hmm om die niet te moeten blootstellen aan een opvoeding in een land in apartheid. Ja, twee, twee kinderen overigens, een, een tragedie op zich. Zijn zoon is overleden door, ja, waarschijnlijk door zelfmoord. Dat is niet, niet bekend geworden. Zijn dochter is ja, aan de alcohol. Geduwd en, gesprongen, ja. Ook een drama. Ja, ja. ja het, het, het is werkelijk waar. Als je dat boek leest, dan zie je dat, of begrijp je dat John Coetzee wel meer ellende te verstouwen ja, heeft ja. gehad dan veel van ons. Hij is heel gesloten. Het is een oester, de, de man. De, de, de biograaf heeft weken met hem gesproken. Maar hoe lastig het is om Coetzee te interviewen... dat weten we nog uit de, de schoonheid en de troost van Wim Keizer van lang geleden. Laten we even luisteren naar een fragment van 38 seconden... van de strijd die Wim Keizer heeft moeten voeren om Coetzee aan het praten te krijgen. Het is mijn mind to to uh, reflect and revise and um, try to uh, attain uh, a certain yeah. completion and perfection in my responses yeah. and that is incompatible with the uh, interview medium. Ja, dan dat, dat zit je met samengekneken billen zit je daarna te luisteren. Ja. Als je op de interviewplaats zit, dat lijkt me verschrikkelijk. Ja, dat... maar hij wist het van tevoren. Ja, ja. Hij was ja. gewaarschuwd en hij wou toch. Hij wou toch. Dus ja. hij wou hij, hij dit spektakel, Wim Keizer. Ja. Leren en, we iets? Jij, in, en ja? nee, Gevran, zet, zet in, niet? Nee, serieus. Want in real zet. life is die niet zo. Ik zeg maar gewoon. Kan nee, als, als jij vaak met een mail, dan ja. neem ik aan dat er toch een andere communicatie uh, ja, dan deze. het is natuurlijk een hyper-intelligente man die ontzettend snel denkt en ook heel snel praat. Gervant Bakker, jij hebt niet meer... Ik vind, ik vind juist ook... Uh, ik heb het laatst... Uh, heb ik die, uh, die uh, aflevering weer eens nagekeken op internet. Anderhalf uur is het. Mm -hmm. um, en het is zo ongehoord mooi. Uh, nee, echt. Ik, ik, ik raak er daar ook helemaal door ontroerd. Want uh, vooral ook omdat ik inderdaad vind... dat niets zeggen ook iets zeggen is. En dat, uh, dat kan hij wel, ja, die koetzee. Het ja, ja. <laughs> is het minste ook, wat je kan zeggen. Hij, hij kan ook fietsen trouwens. Jij hebt met hem gefietst. Ja. Ja. Ja. Leg eens uit, want er was een festival in verband ja. met zijn 70ste verjaardag. Ja, hij werd, hij werd 70 en toen dat waren hier in de Bali ja. Ja, uh, allerlei festiviteiten. En uitgerekend dat weekend, uh, ik geloof dat ik in, uh, in Zwitserland was. En maar toen dacht ik, nou terug. dat is jammer. En toen ben ik teruggekomen en toen op maandag zijn we... En we is Tim Krabbe, uh, Arthur van der Boogaert van Parol. En uh, Koetzee en ik gaan fietsen. Hij had de racefiets mee in het vliegtuig. Ja. Uh, hij heeft fietskleren geleend van Krabé. Uh, en toen hebben we een uur of drie uh, in Waterland uh, een rondje gefietst. En dan, dan is hij open dus. Want dan doet hij dingen die hij graag doet. Ja. Uh, hij heeft niks aan zijn kop. Uh, maar je hij babbelt ook... 100 uit. Ja, je kunt ook een gesprek ja, met de Hij ja, zei nee, echt, hij babbelt ja, ja. 100 uit. Ja. Het enige wat hij heel raar vond... op een gegeven moment toen hadden we een uurtje gereden of zo... en toen zeiden we, nou, nu gaan we uh, daar zitten... en we gaan koffie drinken en een appelpunt eten. <lacht> nee hoor, zegt hij, ik eet geen appelpunt. En toen zeiden wij, ja, ben je gek? Als je in Nederland gaat fietsen, dan ga je koffie drinken... en, onderweg en een eten. appelpunt eten. Nou, vooruit. Dus hij ging zitten... <lacht> Hij ging zelf onmiddellijk naar binnen om in de koffie en de appelpunten te bestellen. Kam hij mee naar buiten, heeft hij echt naar binnen geschrokken? Want toen was hij weer in een situatie dat je met z'n vieren aan een tafeltje zit... en ineens dan, dan zie je hem alweer een beetje verstarren. Ja, ja. Dus echt die, dat ding moest naar binnen. En toen zei hij, denk ik nog, hm, best lekker. En hup, toen gingen we weer fietsen. Voldaan aan de verplichting. Hij ja, heeft aan de verplichting voldaan. Ja. ja. Ja, maar dat heeft denk ik toch te maken met het feit... dat hij uh, daar op pad was met mensen die hij niet kent. Want uh, dat is mijn ervaring helemaal niet. Mijn ervaring met hem is dat je als je met hem aan een tafel zit... met z'n tweeën, met z'n drie, met z'n vier, dat hij honderd uitpraat. Okay. Dus ja. Ja. En dat vind ik ook helemaal niet zo'n uh, slechte eigenschap, hoor. Dat je je opent voor mensen die je kent, vertrouwt... en inderdaad komen we weer terug op het woord veilig. Ja... ja, ja. Um, uh... We zouden ook nog kunnen praten over het feit dat je uitgeverij tien jaar bestaat. Dat uitgeverij, is juist, ja. ja. Is, heb jij heel veel gehad aan het feit dat jij ook de uitgever van Kourtsee bent? Nou, dat was natuurlijk een fantastisch begin. Ja. En toen ik tegen hem zei: uh, um, ik ga weg bij uitgeverij Ambo en ik uh, begin uh, mijn eigen uitgeverij. Zei hij, I want to be with you, regel het maar met mijn agent. Toen dacht ik, wauw, wow. uh, dat is mooi. En uh, vervolgens. Uh, hoe, hoe had je dat bereikt? Wat, wat, wat had Je Je had al contact met hem dus, dus toen je nog bij een andere uitgeverij zat. Ja. Maar die, dat contact was al zo, zodanig dat hij zonder blik of blozen met je meeging. Ja, dat was eigenlijk denk ik een puur zakelijk contact. Uh, ja. Maar als, je, uh, als iemand het gevoel heeft, deze, deze vrouw zorgt goed voor mijn werk in Nederland en, en dan regelt het in orde, dan ja. Hij wou dat heel graag. En het grappige was dat, dat ik hetzelfde zei tegen Bernhard Slink tijdens een ontbijt in Berlijn. En toen zei hij oh, ik dacht dat Ambo je eigen bedrijf was. Nou, uh, ik doe mee natuurlijk. Huh. En David Grossman was verschrikkelijk teleurgesteld dat hij niet uh, auteur 1 was. En, uh, ja. Israëlische auteur is dat? Ja, ja. Dus toen uh, waren er al drie waanzinnig goede schrijvers... die hun vertrouwen uitspraken in dat bedrijf... En dat heeft mij natuurlijk wel vleugels gegeven. Ja, ja. En nu dan ook de, de biografie waar je dan ook wereldwijd de rechten ja. van hebt. Wat, wat betekent dat eigenlijk? Wat houdt dat in? Ja. Nou, dat houdt in dat uh, wij de recht hebben om het boek in het Nederlands taalgebied uit te geven. Maar dat we ook de, de rechten verkopen naar andere taalgebieden. Dus dat is hetzelfde als wat bij Gerbrand Bakker. Hebben wij het recht verworven om het boek in het Nederlands taalgebied uit te geven. En proberen we het boek de boeken van Gerbrand Bakker in andere talen te laten vertalen. En dan, dat, dat lukt ook behoorlijk goed. En dat gaat heel erg goed, ja. ja, ja. ja. Dus is hij inmiddels ook een soort... Uh... Tweede eh, of, of derde auteur van, van jullie fonds? Of, um... Nou, vooral, vooral ook die buitenlandse vertalingen zijn natuurlijk ja, zijn heel belangrijk. En ook hartstikke... <laughs> ik ben erg benieuwd naar ja. het uh, antwoord. Ja. Ja. Ja. Ja, het... ja, antwoord is ja. ja, ja, ja. Bedankt, wordt het... uh, Eva. Ja, heel, heel fijn, bedankt. En eh, is er ook een uitge goede uitgever, neem ik aan, ja. Gebrand Dat je dat zonder ja. twijfel uh, beaamt. Ja. Ja. Ja, ja, wordt het nog uitgebreid gevierd of is het al gevierd, het tienjarig bestaan? Uh, we hebben het hele jaar door uh, een café-cossé gehad. Dat was op een reis. we hebben een prachtige Gegeven. Linnen gebonden voor 12,50. We hebben een winkel gehad twee ja. weken. Uh, dat was heel grappig, want ja, mensen komen nu niet vermoedend die boekhandel binnen en, en dan zeggen wij, ja, we zijn eigenlijk geen echte boekhandel. Ja, alleen maar we we boek zijn van een Marseille. jarige uitgeverij die boekhandeltje speelt. Ja. En we kunnen met goed fatsoen zeggen dat we alle boeken in deze winkel zelf gelezen hebben, dus wilt u wat weten? Dan, dan hebben we alle antwoorden paraat. Goed. En we hebben op 13 december in Amstelkerk nog een uh, feestje. Een feestje. Goed. En, uh, ja, zo. Komt allen. Komt allen. Nou, ja. dus dat is niet de bedoeling. Oh jee, <laughs> Goed, dank jullie wel mijn, dat jullie er waren. Barnaar. Eva Cossé, de uitgeverij, dus uh, uh, J.M. Koetzee, een schrijversleven van J.C. Kannemeijer. Uh, dik, uh, 700 pagina's. Erik van Muiswinkel, bedankt. Succes met de voorstellingen en uh, de voorbereidingen van de Oudjaarse Conferens. Rinske Wels, bedankt voor het aanwezig zijn hier. Tot over een paar weken weer. Na ja, het nieuws uh, gaan we verder, nog een half uur. Benson Boogaert, die schrijft bij ons aan om te praten over zijn nieuwe film... De Koning van, uh, van Katoren, naar het boek van Jan Lauw. We bellen met Tycho Gernand in de bus... Uh, op weg naar Groningen voor de voorstelling Kloaka... Madi uit Limburg in de 80 seconden en nog veel meer. Zo dadelijk naar het journaal van 4 uur. Tot straks. Opium Avro. Morgenmiddag opent Govert van Brakel weer de deuren van de perstribune.